Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Godfried Beaumans. Godfried Beaumans zit, zoals u dat in de afgelopen dagen heeft gehoord... sinds zaterdagmiddag 12 uur op dat onbewoonde eilandje in de Waddenzee, de Plaat. Zijn eerste nacht heeft hij veel hinder gehad van het gekrijs van de daaraanwezige vogelkolonies... Hij heeft in zijn eenzaamheid geen beschikking over radio... of zoals dat in deze moderne tijd zou kunnen, over televisie. En we zeggen dit nog even om misverstanden uit de weg te ruimen. Gistermiddag heeft u hem voor het laatst kunnen horen in muzikaal onthaal. En hij was toen 24 uur op dat eiland. Nu, we hebben om vijf minuten voor twaalf verbinding met hem gekregen. Nu is hij er 48 uur. Hier in de Bredenburg beseffen we dus wel dat astronauten langer alleen zijn... en misschien en vaak ook wel onder moeilijke omstandigheden... En het klinkt misschien allemaal voor u een beetje als luisteraar daarbinnen als een soort spielerij, zo van wat mensen die met veel over interessant doen. De andere kant is dat Godfried Bomans alleen is en dan helemaal alleen in de natuur en dat is voor hem een volstrekt vreemde situatie. Godfried, heb je dit allemaal kunnen horen over? Ja, ik heb alles kunnen horen over dan wil ik graag van je weten hoe de algemene situatie is. Hoe je je op dit ogenblik voelt na die tweede nacht. Dus het verhaal wat je hebt beleefd na 24 uur van gisteren. Over? Het is heel leuk. Nu voor het eerst is er een hele grote duif. Maar het is dan ook pas drie minuten geleden bij mijn tent gekomen. En die staat me gewoon onbeweeglijk aan te kijken. En ik, als ik mijn handen beweeg, gaat die niet weg. Ik denk dat het een tamme duif is. Van een duifjesmelker aan, aan de vaste wal. Want alles is als de dood me. Als ik me beweeg dan vliegt iedereen op wat vleugels heeft. En als ik over het eiland loop dan gaat er een hele paraplu van woedende meeuwen over mijn hoofd. Gewoon mee. Je zou van, vanuit een vliegtuig van, van kilometers hoogte toch precies kunnen zien waar ik loop. Door die parasol van woede over me. Maar dit is nou een duifje wat gewoon mee ge ge goed gezind is. Ik denk dat dat van de, van de mensen komt. Het is wel geen belangrijke mededeling, maar weet je, er weet je, gebeurt hier helemaal niks. Dus alles wat hier gebeurt, dat, dat meld ik met, de, met, de, met, de, met de grote spanning. Maar als ik zeg dat er niks gebeurt, dan klaag ik niet, want dat is juist het leuke En ik, ik ben ook enorm benieuwd waar we het elke dag om twaalf uur over gaan hebben, want dat vind ik een boeiende vraag. Wat gebeurt er eigenlijk als er niks gebeurt? En wat valt er dan nog te praten? Maar ja... Dat, dat is jouw zorg. Over. Ja, en dat is dan een hele zorg. Hè? Zo. Uh, hoe is die nacht geweest? Daar ben ik erg benieuwd naar. Het feit dat je alleen op dat eiland bent. Het wordt donker. Heb je een bepaalde angst dat er toch mensen zouden kunnen zijn die je zouden kunnen bereiken? Ben je bang in het donker? Over. Um, het is heel gek. Je zit, zit voor het tentje, want ik breng die avond het, uh, buiten natuurlijk door. In die tent was het niet uit te houden van de hitte. Gisteren was het ontzaggelijk heet en uh, toen ben ik uh, de hele dag buiten gaan zitten en toen heb ik zo'n dus klein stoeltje van van Lap en een klein, heel klein tafeltje en daar heb ik een uh, onder een parasolletje had ik dan. en dan ben ik uh, naar de ondergaande zon gekeken die ging rechts in het westen onder Je gaat hier ook in het westen onder, alles gaat hier natuurlijk gewoon door maar het is rechts van mijn tent die verdwijnt dan en dan wordt de lucht helemaal parlemoer. En dan wordt het eindelijk een beetje stil. Dan, uh, dan wordt het werkelijk stil. En dan zit je zo voor je uit te kijken. En dan... Uh, uh, ja, bang. Er komt een, een, een groot gevoel over je. En dat is het een wat ik zeg kan. Een, een plechtig, bijna deftig gevoel. Dat je dat helemaal alleen mag meemaken. En dat er verder niemand op de wereld is die dit ziet, want het is een ongelooflijke pracht. Er is namelijk niets om je heen wat lelijk is. Daarmee bedoel ik dit, dat als je in, de, nou ja, in Holland rondloopt, ook al is het heel prachtig voor de stadjes aan de Zuiderzee, dan moet je toch voortdurend iets van je denkt, heb ik jammer dat dat er nou is, dat, dat had er nou niet moeten zijn. Maar dat is hier niet. Voor het eerst van je leven zie je alles om je heen zuiver en ongerept. En uh, dat is een uh, geweldige belevenis. Werkelijk, alles is mooi hoor. Ook een stuk touw aan het strand of een een, een varkhout, Dat wordt door de tijd ook mooi. Er wordt uitgebleekt en wel weer, Dat ligt er. Dat wordt ook met een patine bedekt. Het is allemaal schitterend. Uh, ja, misschien praat ik te veel. Want het is zo gek voor mij om nou. nou ...48 uur, dat is het gewoon... ...nopeens te praten, dan word je een beetje opgewonden van. Over. Praat je uh, in jezelf en hardop... ...nu je helemaal alleen bent... ...en is het, uh, dat wou ik er eigenlijk aan toevoegen... ...niet zo doordat de, het allemaal nieuw voor je is... ...dat je in feite alleen maar zit te, uh, te verbazen... ...en te bekijken allemaal, over? Uh, of ik ha hardop, nee... ...dat heb ik nooit gedaan in mijn leven... ...er zijn mensen die dat doen, ja... ...maar ik heb dat niet gedaan... Uh, Eén keer, gisteren liep ik een end. en toen uh, uh, die, die waren er dus weer honderd meeuwen vlak boven me, want die zien hun eieren bedreigd, ligt hier namelijk om de meter drie eieren. Je moet gewoon heel voorzichtig lopen en uh, dat vind ik ook juist, want je verstoort iets heel belangrijks, namelijk het broeien. Ik voel me dan ook schuldig dat al die beesten gewoon een half uur van hun werk worden afgehouden. Nou en dan opeens schiet er zo'n beest. Uh, ...met een duikvlucht vlak tegen je, tegen je kop aan... ...en ik geloof dat dat een enorme kracht is... ...dan ik heb, daar heb ik een stok voor bij me... ...en dan roep ik donder op... ...en, en, en daar ben ik ontzettend voor geschrokken... ...dat ik opeens uh, mezelf hoorde. Ik heb dat ook verder niet meer herhaald... ...dat klinkt allemaal heel overdreven... ...maar het is, uh, je vraagt het me en zo is het gebeurd... ...over. Ja, je krijgt het gevoel uh, waarschijnlijk dat het uh, een beetje overdreven is dit. Uh, ervaar je het toch wel als normaal over... Uh, dat begrijp ik niet, wat ik als normaal ervaar. Over? Ik bedoelde ermee, uh, je zegt het is een beetje overdreven, maar ervaar je op dit ogenblik dat je op dat eiland zit toch eigenlijk als normaal? Je had verwacht dat het uh, heel erg apart zou zijn, maar ervaar je het als een vrij normale situatie? Dat bedoelde ik, over? Oh ja. Uh, nou, het is gek, ik heb er weken en weken aan gedacht toen ik in Engeland was en toen ik in Libië was en in Sicilië. Dus een echt druk leven heb ik gehad en er was geen dag dat ik niet aan dat eiland dacht. En uh, ik voel me nu vredig en gelukkig. Dat zijn de twee dingen die ik toch moet zeggen. En het gekke is, zo had ik het ongeveer gedacht. Het is precies zo uitgekomen uh, over Um, een vraagje over uh, het lawaai van de meeuwen. Je hebt er al iets over verteld. Je had uh, ook gisternacht erg veel last van dat lawaai. Uh, is dat minder? Is het lawaai misschien hetzelfde gebleven of hoor je het al minder over? Ja, dat kan, dat kan natuurlijk ook dat je het zelf minder hoort. Maar het is niet zo. Die beesten die beginnen aan mij te wennen. Um, ik kan nu bijvoorbeeld heel voorzichtig opstaan van mijn stoertje... En dan vliegen er van die 50 nog tien op. In het begin er ging er een heleboel op de wieken. Maar nu nog tien. En die ene schildwacht is ook omlaag gehaald. Ze hebben namelijk een aflossen van de wacht. Dan staat er één doodstil in de lucht te bidden. Zo helemaal onbewegelijk hoe ze dat klaarspelen begrijp je niet. En die schildwacht is nu ingetrokken. Dat uh, zie ik als een motie van vertrouwen. Over. Het is namelijk zo dat, <coughs> sorry, het is zo dat vanmiddag om één uur de Koninklijke Luchtmacht met één van haar vliegtuigen uh, via een oefenvlucht een pakketje zal droppen. En uh, daarin, in dat pakketje, pakketje bevindt zich één stel oordopjes met paraffine op de uiteinden die iedere militair dient te dragen bij schietoefeningen en zo. En uh, dit is dan naar aanleiding van je klacht van het lawaai van die meeuwen. Ga je daarmee akkoord over? is een godsgeschenk. Daar ben ik zo enorm blij om dat dat gebeurt. Ik hoop dat ik dat pakje kan vinden. Dit schreeuwen van die meeuwen is namelijk een geluid waar je onmogelijk aan kunt wennen. Je kunt wennen aan een continue verstoring, bijvoorbeeld. Hè, een branding, dat is een donderend lawaai, dat weet ik wel. Met een wenje je aan. Maar dat, die, die panische gillen van die dieren. Die boren gewoon door je slaap heen. Er is geen enkele slaap tegen bestand. En dan word je gewoon wakker en dat gebeurt om de vijf, vijf zes minuten. Dan is er een of andere iets waardoor wat ze verschrikt zijn. En dan krijg je een, een gil van een verdoemde te horen. Heel aandoenlijk is het geluid wel van de, van de kleintjes die er al op zijn. Dat zijn net kindergeluiden. Ik, ik dacht in het begin telkens, god, ligt hier misschien een vondeling in het duin. Het is zo'n raar geluid. Um, maar ik ben enorm blij met, uh, met die dopjes en ik hoop dat, ze dat, dat het dat lukt uh, dat ik ze vind. Over. Ja, je ziet hoe gauw de tijd gaat. We hebben tien minuten gesproken en dit is dan ook het laatste. We gaan over, we gaan terug naar Hilversum uh, vanaf nu. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Gottfried Bowmans. Contact Vaste Wal Willem Ruis. Vara Avroproductie, geen gauw